Op de A16 is bij de Bridenoord-Bruggen doden gevallen bij een zwaar auto-ongeluk. Er waren vier auto's bij betrokken. Eén daarvan brak door de klap in tweeën. Twee gewonden raakten beklemd en werden door de brandweer uit de auto bevrijd. De A16 is de plaats in de richting Rotterdam afgesloten. Bij een ander ongeluk op de A13 raakten vanavond zes mensen gewond. Ze zaten allemaal in één auto. De bestuurder raakte onwel en de auto kwam in een sloot naast de snelweg terecht. De zes zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.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 Het aanbod varieert van serviezen en glazen tot stoelen en schilderijen. De veiling begint morgen in het RAITheater in Amsterdam. Er zijn al meer dan 4000 biedingen uitgebracht. Ook uit landen als China, Japan, Maleisië, Brazilië, Amerika en Rusland. Sotheby's verwacht dat de veiling van de Oranje Spullen zo'n anderhalf miljoen euro opbrengt. Het geld gaat naar goede doelen.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 Goed, veel luisterplezier plezier in het tweede uur van Peaceful Radio.